Lily en de Boze Tovenaar. In een grot in een donker bos leefde eens een boze tovenaar. De mensen die in het bos woonden waren allemaal heel bang voor hem. Elke dag brachten ze eten naar de grot in de hoop dat hij hen met rust zou laten. De ene dag brachten ze een tros bananen, en de andere dag vissen die ze in de rivier hadden gevangen. De tovenaar pakte de geschenken altijd aan, maar hij bedankte de mensen nooit. En daarom wisten ze niet of je hen nu wel of niet aardig vond. In het bos woonde ook een klein meisje. Haar naam was Lily. Als ze haar moeder niet hoefde te helpen, verstopte ze zich achter de struiken bij de grot en keek ze naar wat de tovenaar deed. Daarom wist ze dat de tovenaar elke dag zijn grot schoonmaakte... Dan zette hij alles buiten, zodat hij met zijn bezem overal bij kon komen. De tovenaar had een heleboel mooie dingen. Lili dacht dat hij wel heel rijk moest zijn, want zoveel moois had niemand anders in het bos. Op een dag zat Lili achter de struiken, terwijl de tovenaar bezig was zijn grot schoon te maken. Er liep een tijger langs de grot. Dag, mooi gestreepte tijger, zei de tovenaar. Heb je misschien trek in iets lekkers? Graag, zei de tijger en hij liep achter de tovenaar aan de grot in. Lili wachtte en wachtte, maar de tijger kwam niet meer naar buiten. Een paar dagen later zat Lili weer achter de struiken. Ze keek naar de tovenaar die zijn grot schoonmaakte en zag dat hij een mooi gestreept kleedje naar buiten droeg. Lily had nog nooit zo'n kleedje gezien. Even later kwam er een grijsblauwe aap met een lange staart langs de grot. "Dag mooie grijsblauwe aap," zei de tovenaar. "Heb je misschien trek in iets lekkers?" "Graag," zei de aap en hij liep achter de tovenaar aan de grot in. Lily wachtte en wachtte, maar de aap kwam niet meer naar buiten. Een paar dagen later had Lili zich weer achter de struiken verstopt. Ze zag dat de tovenaar een nieuwe muts droeg. De muts was gemaakt van mooi grijs-blauw bond en had een lange kwast. Lili had nog nooit zo'n muts gezien. Even later vloog er een roze papegaai langs de grot. Dag mooie roze papegaai, zei de tovenaar. Heb je misschien trek in iets lekkers? Graag, zei de papegaai. En hij vloog achter de tovenaar aan, de grot in. Lily wachtte en wachtte, maar de papegaai kwam niet meer naar buiten. Een paar dagen later zat Lily weer achter de struiken. Ze zag dat de tovenaar weer iets nieuws had. In zijn hand had hij een prachtige waaier, die gemaakt was van roze veren. En opeens begreep Lili wat er was gebeurd. De tovenaar had de papegaai in een waaier veranderd. En toen begreep ze ook wat er met de tijger en de aap was gebeurd. De tovenaar had de tijger in een kleedje... en de aap in een bontmuts met een lange kwast veranderd. Lili wilde de tijger, de aap en de papegaai graag helpen. En toen ze een paar dagen later zag dat de tovenaar in zijn grot lag te slapen... ...sloop ze op haar tenen naar binnen. In een hoek van de grot zag ze een groot bot liggen. Misschien is dat wel een toverbot, dacht ze. Lili wilde net het bot oprapen toen de tovenaar wakker werd... Hij pakt het kleine meisje met zijn grote handen stevig vast. Dag mooi, zwart meisje, zei de tovenaar. Heb je misschien trek in iets lekkers? Nee, dank u wel, zei Lili beleefd. Ik heb net gegeten. Aha, zei de tovenaar. Maar ik wil toch dat je even wat van mijn soep proeft, want anders... Lili begreep wel dat de tovenaar haar niet zou laten gaan en zei... G Graag, meneer. De tovenaar roerde in de soepketel op het vuur. U hebt zoveel mooie dingen, zei Lilly. U hebt zeker niets meer nodig. Toch wel, meisje. Ik heb nog een krukje nodig, zei de tovenaar. Wat voor krukje, vroeg Lili. Een klein zwart krukje, antwoordde de tovenaar. Toen begreep Lili dat de tovenaar haar in een klein zwart krukje wilde veranderen. De tovenaar schepte twee soepkommen vol. En toen hij dacht dat Lili even niet keek, deed hij gauw een beetje toverpoeder in een van de soepkommen. Daarna gaf hij de soepkom met het poeder aan Lili. Lili. De tovenaar bukte om twee lepels te pakken. Maar Lili, die gezien had dat de tovenaar iets in haar soep had gedaan... ruilde snel de twee soepkommen om. Vooruit, proef eens wat van mijn soep, zei de tovenaar. De soep is nog te heet, zei Lili. Dat moet je blazen, zei de tovenaar. En Lili blies. Eet nu maar, zei de tovenaar ongeduldig. Maar ik weet niet hoe ik met een lepel moet eten, zei Lili. Ik zal het voordoen, zei de tovenaar. Je houdt de lepel bij de steel vast en je schept hem vol met soep. Dan haal je hem weer uit de soepkom en steekt hem in je mond. Lili probeerde het na te doen, maar haar handen trilden zo dat ze op de grond moesten. Drink het dan maar op, zei de tovenaar. Lily dronk heel langzaam en met kleine deugjes van de soep. En de tovenaar, die er maar wat trots op was, dat hij zo goed met een lepel kon eten, at snel zijn soep op. Toen zijn kom voor de helft leeg was, begon hij te krimpen. Hij werd kleiner en kleiner en zijn hoofd werd steeds platter en even later was hij veranderd in een zwarte kruk. Lili pakte de pot met toverpoeder... en strooide een beetje op het gestreepte kleedje... de grijze bontmuts en de roze waaier. Even later waren die veranderd in een tijger... een grijsblauwe aap en een roze papegaai. Hoera voor Lili, riepen ze alle drie... en ze dansten van vreugde. En vanaf die dag hoefde niemand in het bos meer bang te zijn voor de boze dovenaar.